8 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Griekenland is de leider van de oppositie met zijn fractie kwaad weggelopen uit een overleg in het parlement. Dat gebeurde nadat oppositieleider Samaras premier Papandreou had opgeroepen om af te treden. In het parlement werd gedebatteerd over de stabiliteit van de regering... na het veelbekritiseerde idee om een referendum te houden over het Europese reddingsplan voor Griekenland. Papandreou lijkt inmiddels bereid te zijn af te zien van zo'n referendum... na grote politieke druk, ook van Duitsland en Frankrijk. De premier zou ook willen praten over het vormen van een regering van nationale eenheid... samen met de oppositie. Psycholoog René Diekstra zegt dat hij ongeveer 2000 meldingen heeft binnengekregen... over het beroven van bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Hij heeft de meldingen gebundeld in een zwart boek. Diekstra kwam op het idee om een meldpunt te beginnen... toen een familielid in een verzorgingshuis een paar keer... door dezelfde medewerker werd bestolen, voor in totaal zo'n 9.000 euro. Volgens Diekstra worden er vaak sieraden gestolen... en soms ook voorwerpen als waterkokers. Diekstra vindt dat zorginstellingen veel alerter moeten zijn... op het beroven van weerloze en afhankelijke mensen. Hij pleit onder meer voor de invoering van een gedragscode. De koepelorganisatie Actis hoopt dat het Zwartboek bijdraagt... aan meer veiligheid in de verzorgings- en verpleeghuizen. In Rusland is een man aangehouden die samenleefde met 26 vrouwenlijken. De man van 45 had de stoffelijke overschotten opgegraven op begraafplaatsen. De lijken waren gemummificeerd. De man had zijn vrouwenkleren aangetrokken en opgemaakt als poppen. Hij werd betrapt toen zijn ouders hem thuis kwamen opzoeken. In de buurt was het al opgevallen dat de Rus vaak de nacht doorbracht op begraafplaatsen. Het weer. Vanavond en vannacht wat lichte regen of motregen. Morgen bewolkt en af en toe wat regen. Het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. De Gaasperdammerweg, de A9, is dicht richting Diemen. Er is een trekker met oplegger geschaard tussen knoop het Hodendrecht en het AMC. Het gaat nog twee uur duren die afsluiting. Omrijden is vrij eenvoudig via de A10.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 Op een betere wereld en zet fairtrade producten op je boodschappenlijstje. Je herkent ze aan het Max Havelaar keurmerk. Schat, daar blijven ze nou. Ik hou het niet meer. Nou, Jacques is visser en een voetballer. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Ja. Wat kost een erkende verhuizer?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 Onze twee dingen van vanavond. Ja, u hoorde het al in het nieuws. Psycholoog René Diekstra presenteert een zwart boek... met 2000 verhalen over diefstallen van bewoners van verzorgingstehuizen. Ik praat zo met hem. En bij ING verdwijnen 2700 banen. Voor mijn gast straks bleek ontslag bij Achmea... het begin van een nieuw leven. We hebben het er zo over. Maar we hebben ook voetbal om te beginnen. PSV speelt namelijk tegen Hapoel Tel Aviv. Pas Tichler, ze staan achter, hè? Zo is het. Het is 2-1 voor de ploeg uit Israël. De eerste minuut van de tweede helft is aan de gang. En PSV is vooral erg slordig in de eerste 45 minuten omgegaan met de eigen kansen. Mertens had 2-3 goals kunnen maken, Wijnaldum had er twee kunnen maken, Toivonen had er één kunnen maken, maar ze deden het allemaal niet. En aan de andere kant gebeurde het wel, terwijl PSV zich nu defensief verslikt en een overtreding moet maken. Dat kan er dan ook nog wel bij. Kortom, het zit allemaal niet mee voor PSV in deze wedstrijd. Geweldig speelt PSV niet, dat moet je erbij zeggen. Maar het staat met twee in achter waar het eigenlijk toch voor het gevoel... gezien de kansen dus met drie in vooruit moeten staan. Twee dingen. Psycholoog René Dijkstra heeft zojuist in het Max-programma Meldpunt... een zwart boek openbaar gemaakt waarin hij verhalen heeft verzameld... over berovingen in verzorgingstehuizen. En hij zit nu tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, u heeft zoiets zelf meegemaakt. U heeft dat deze zomer bekendgemaakt. Uh, dat een uh, dierbaar familielid van u bestolen is in haar verzorgingshuis Geld gestolen ja. van haar. Toen heeft u uh, daarna duizenden verhalen gekregen. Is de publiciteit... Wat er is gebeurd is, ik heb op een gegeven moment aangifte gedaan... op verzoek van de familie bij de politie... nadat wij met behulp van een verborgen camera... opnames hadden gemaakt van een verzorgende... die eh, inderdaad in eh, de tas en de portemonnee van mijn familielid ja. zit te graaien. We gaan zo he helemaal gewoon verder. Okay. Maar er wordt gescoord met voetbal. Oh, en we ja. zijn Radio 1 en dan moeten we ook naar voetbal. Het is niet anders. Bach Stigeler, hoe staat het? 1-3 wordt het oh. bij PSV Hapoel Tel Aviv. Twee minuten na rust. Toto Tamus maakt hem. En uh, die maakt ook al de tweede. Er gaat een vrije schop aan vooraf. En een kopbal die door Isaacson nog tegen de lat kan worden geduwd. Maar de rebound valt van heel dichtbij. voor de voeten van die spits. En die schiet hem vervolgens tussen de benen van de keeper door binnen. En zo krijgt PSV wel een heel moeilijk vervolg van deze avond. Want staat er dus thuis tegen de achterstand aan te kijken. Van 1-3 tegen Hapoel Tel Aviv. Dankjewel, Bas. Goed, terug naar meneer Diekstra. U heeft dus aangifte gedaan. Vertel verder. Ja, en uh, tijdens de aangifte werd onder andere door de politie aangegeven... dat, uh, uh, dat het naar hun mening vaak voorkwam. diefstallen in verzorgingsinstellingen, et cetera. Uh, vervolgens uh, heb ik uit mijn directe omgeving ook dit soort verhalen gehoord. In toenemende mate, vooral toen we aan sommige mensen uh, de filmpjes lieten zien... En toen heb ik op een gegeven moment gedacht... Uh, hey, wij hebben steeds gedacht, het is een probleem wat ons overkomt... dat wij zelf moeten zien op te lossen, maar blijkbaar komt het heel vaak voor. Hoe vaak eigenlijk? Omdat, ja. ik, omdat wij ons daar nogal boos over maakten... afhankelijke mensen die op die manier aan het einde van hun leven worden behandeld. Toen heb ik daar een column over geschreven onder de titel... een beetje uitdagend, verzorgingshuis, te huis of uh, plaatsdelict, vraagteken. En aan het eind gevraagd naar mensen als u soortgelijke ervaringen hebt... schrijf het dan. Ja. En daar heb ik dus... We hebben honderden meldingen opgekregen en vervolgens is daar um, ook door te bepaalde televisieprogramma's de aandacht aan besteed. Ja. En zo... ja, want zo is het gaan rollen. Ja, want wel. welk, verhaal, welk verhaal is wat u betreft heel erg typerend en heeft u ook diep geschokt? Want die nou, zaten er ertussen. Hè? Nou, dat zijn er een aantal. Dat zijn er aan het zien? Ik, aantal. ik heb in het Zwartboek overigens honderd uh, verhalen letterlijk opgenomen. Niet 2000 of zoiets, zelfs honderd. Maar er zijn er honderden letterlijk opgenomen om een beeld te, te geven van wat er eigenlijk allemaal gebeurt op dat punt. En um, een van de verhalen die mij zeer heeft geschokt is het volgende. Dat een, iemand op een gegeven moment schrijft dat uh, hij een telefoontje krijgt van het tehuis waarin zijn vrouw uh, uh, uh, hoe heet het, ondergebracht was. Uh -huh. Dat ze overleden was. Dat hij samen met zijn dochter naar te tehuis gaat. Dat, hij, dat ze er aankomen Dat ze naar de ruimte worden gebracht waar haar lichaam opgebaard ligt. Of waar haar lichaam was neergelegd. En dat hij zich over haar buigt, haar een kus geeft... haar hand wil pakken en dan denkt er is iets vreemds mee. En dan ziet hij dat uh, de trouwring van haar... Uh, vinger is verdwenen. En even later ziet hij ook dat een, een halsketting... waar zijn initiaal, de eerste, naam van, de eerste letter van zijn naam... en van haar naam aan zat, ook verdwenen was. En ze hebben vervolgens het halve verpleegtehuis... op zijn kop gezet om erachter te komen... Ja. Uh, wat dat, uh, waar het was gebleven. En? Maar het is nooit gevonden. Ze dus nee. zijn naar de politie geweest, et cetera. En die man die schrijft mij dat hij na zoveel, in een jaar of vier nog altijd niet echt rouwen kan, omdat zij met elkaar hadden afgesproken... dat als de een eerder overleed dan de ander... dat ze beide trouwringen naast elkaar zouden... Ja, zo ingrijpend maar, is het ja, dus voor dus iemand. Het is een soort lijkenpikkerij dan. En zo'n verhaal, moet ik zeggen... waarbij je eigenlijk, eigenlijk iemand zijn verwerking af, afpakt... Ja. daar word ik toch echt niet goed van. Nee. En ik moet zeggen, een heel boel van die verhalen... die ik door heb gekregen en gelezen heb... af en toe had ik het gevoel, mijn god, ik schrijf ermee uit... Het is, het is het er erg. niet goed van. Ja. Ja. Want uh, het is allemaal begonnen... u zei dat uh, zelf al door... He, dat familielid van u dat ja. woont in een verzorgingstehuis... Uh, zij zei deze zomer, ja, de afgelopen jaren heb ik het gevoel dat er geld uh, verdwenen is. Nou, dat zei ze al eerder. Zat, uh, de, uh, wij merkten op een gegeven moment dat er geld snel opraakte. En dat snapten we niet, want nee. volgens ons konden daar geen uitgaven tegenover staan. Omdat we bijna alles voor haar betalen. En uh, op een gegeven moment begon ze ook zelf te klagen dat ze het gevoel had dat er gestolen werd. Dus toen is ze uh, op een gegeven moment een soort van angst met haar tas onder haar... Hoofdkussen altijd gaan slapen en soms ook tussen haar benen. Maar dat hielp niet echt. Nee, want het steeds ja, geld verdwijnen. Ja. Ja, en dat is maanden zo doorgegaan. En wij hebben op een gegeven moment gezegd: van ja, dan. Er moet iets aan gebeuren. Dus toen zijn we gaan testen. De ene week veel geld erin, dan verdween veel geld. De andere week weinig geld erin, verdwenen weinig geld. Altijd verdwenen geld. Ja. En toen zijn we uiteindelijk op zoek gegaan naar een cameraatje. Hebben opnames gemaakt en zo is de zaak aan het rollen gegaan. Ja, want dat bleek een, inderdaad dat er een dief was. Er, ja. Namelijk een verzorgster die zij heel erg vertrouwde. Ja, uh, ja. Als ik me u voorstel, kijkend naar die beelden... Dat moet toch ongelooflijk zijn? Ja, het was, schokkend. Ja, was ja. schokkend. Kijk, het is zo dat eh, je hebt contact met die mensen. Je kent ze, je praat regelmatig met ze. Je vertrouwt ze. En iemand kun je ook niet zien uiterlijk. Hè, of je dat doet of niet. Nee. En op een gegeven moment dan kantelt dat beeld volledig. En dan kom je tot de conclusie van... Verdorie, eh, dat is al heel lang aan de gang... Uh, we werden ook wel eens door haar geïnformeerd over het feit... dat bijvoorbeeld mijn familielid snel achteruit ging, snel dementeerde. Dat was niet echt zo, maar achteraf denken we... nou, dat waren een soort van rookgordijnen om ja. eventueel... als zij klaagde over dat er gestolen werd of dat er geld verdween... om dat als het ware op die manier weg te verklaren. Ja, dat dus dat, dat in de dat, dat, dat is lastig, ja. ja. Want heeft u haar ooit gesproken, de dader, daarna? Nee, nee. nee? daarna nooit meer gesproken, nee. En nee. uw familielid haar ook niet? Voor zover ik weet niet, nee. Wat had u tegen haar willen zeggen? Nou, ik weet niet of ik veel tegen haar ga willen zeggen. De reden waarom wij aangifte hebben gedaan... is dat wij vonden dat zoiets... juist bij dit soort zwakke mensen afhankelijk, zo kwetsbaar aan het eind van hun leven... die als gevolg daarvan angstig worden, onzeker, de boel niet meer vertrouwen... dat daar tegen opgetreden moest worden. Dus het enige wat ik eigenlijk wil, en nog steeds wil... want het proces is nog niet afgerond... dat daar gewoon op grond van het bewijs wat wij hebben aangeleverd... dat daar veroordeling plaatsvindt. Ja. En dat er ook een soort voorbeeld wordt gesteld van dit soort dingen... doe je dus niet. Want hoe is dat nu, dat proces? Ik bedoel, is het Openbaar Ministerie inderdaad nu haar aan het vervolgen? Ja, de, precies. Het Openbaar Ministerie, de politie heeft de zaak onderzocht... op waarin het ministerie heeft het een vervolgbare casus genoemd, zoals dat heet. Er heeft een eerste zitting plaatsgevonden, een tijdje geleden. En als het goed is, moet er ergens in de loop van de maand november... een rechtelijke uitspraak komen. En dan hoop ik maar dat uh, de rechter uh, het bewijs wat we hebben geleverd... zoals dat dan heet, wettig en overtuigend vindt. Ja. Want... Uh, ik heb van heel veel mensen reacties gekregen dat zij ook gepoogd hebben zaken aanhangig te maken. En dat ze vaak nul op het rekest kregen. Omdat men om welke reden dan ook bewijs onvoldoende vond of niet wettig genoeg vond of dit soort zaken. Ja, want u was natuurlijk niet de enige die dit soort verhalen naar buiten heeft gebracht. Ja. En daarom waren er ook uh, deze zomer een aantal Tweede Kamerleden die in uh, K. Roos brandpunt reageerden. Ja. Uh, even luisteren. Er wordt te vaak in de zorg gezegd, het is maar een incident. Dat kun je wegnemen door gewoon onderzoek te doen. Hoe vaak komt het nou voor? Ik denk dat er ook heel duidelijk nu actie nodig is. En ik zou dus echt ook die directies op willen roepen... om gewoon standaard aangifte te doen. Ja, We horen Renske Leijten van de SP en VVD, Tamara Vendrooy van Ark... Um, heeft de politiek iets voor u kunnen betekenen, inmiddels? Tot nog toe niet. Uh, er is naar aanleiding van de brandpuituitzending, waarin ook die filmpjes van ons werden getoond, uh, inderdaad contact gezocht met woordvoerders van de fracties in de Kamer, zoals die u net liet horen. Die hebben vervolgens in het daaropvolgende vragenuurtje aan de staatssecretaris, mevrouw veldhuizen Zanten, gevraagd: doe daar iets aan. Uh, met name onderzoek nou eens hoe groot dat probleem is. Die heeft dat eigenlijk afgewezen. Die heeft gezegd: ik ga er actief iets aan doen. Hoe dan? Ik, ja, dat heb ik tot nog toe niet gezien, wat er actief aan woord wordt gedaan. Ik pleit er nog steeds voor, dat echt goed wordt uitgezocht... Uh hoe omvangrijk het probleem eigenlijk is. Want uh, ik ga niet zeggen dat het aan de lopende band gebeurt, maar het is absoluut niet incidenteel. Dat blijkt uit de meldingen ja. die we hebben. Ja, want u heeft weliswaar uh, 100 opgenomen in uw zorgboek, maar u heeft wel 2000 meldingen gekregen. Nee, we hebben, Ik heb zelf ongeveer 600 meldingen. Daarnaast zijn er een hele reeks meldingen die wij niet hebben meegenomen, omdat die op de site van de Telegraaf of van allerlei andere plaatsen ja. zijn terechtgekomen. Maar en, het is een groot probleem in elk ja, geval. Ja, het is een groot probleem. En Bovendien, uh, het is vaak heel moeilijk om in beeld te brengen hoeveel meldingen er zijn, omdat sommige mensen melden vijf keer. Van vijf familieleden, uithallen, et cetera. Maar het is absoluut een punt. Dat heb ik zo net ook aan de, de, de brandorganisatie proberen uit te leggen. Het is absoluut geen incident. Nee. We weten niet hoe vaak het voorkomt. Dit kan best het topje van de ijsberg zijn. Maar het is een aanzienlijk topje al op dit moment. Ja, U zegt, ik heb het proberen uit te leggen aan de brancheorganisatie. Want aan de brancheorganisatie, een vertegenwoordiger daarvan... daar heeft u die, uh, dat zwartboek aangeboden. Ja, hebben we aangeboden. En, en, laten we hier met elkaar verder over werken. Bovendien is het zo, dat is overigens wel goed te vermelden... dat mijn taak zit er nog niet op. Ik werk met twee groepen van vijf studenten... die al die situaties die bij mij gemeld zijn op andere plaatsen... nauwkeurig gaan uitzoeken. Ja, om gewoon te kijken wat er nog meer allemaal speelt, respectievelijk wat er kan gebeuren... maar die ook naar de kant van de politie en justitie kijken. Want uh, het zou wel eens kunnen zijn dat op dit moment... dit soort diefstallen te zeer als gewone diefstallen behandeld worden. Terwijl... Terwijl het hier gaat om een hele kwetsbare, afhankelijke groep... waarvoor naar mijn mening geldt dat je dat toch op andere manier moet wegen... Een heftiger dieftal, voor ja, het gevoel? Omdat ja. het ook helemaal zo in je eigen privé-situatie is... van iemand die ja, ja, je vertrouwt? Ja, ja, niet alleen, maar mensen aan het eind van hun leven... die als gevolg van dit soort situaties daarin worden blootgesteld... en die in de kwaliteit van hun leven echt worden aangetast... die de generatie voor ons is geweest, die het voor ons heeft gedaan... Ja, ik vind dat je die niet op die manier naar hun laatste rustplaats... als het ware, kunt laten gaan. Nee. Ja. Bent u niet reuze ook ergens ontzettend nieuwsgierig... U als zeker u als psycholoog... waarom zo'n vrouw dat gedaan heeft bij uw familielid? Ja... Uh, de, natuurlijk ben ik daar nieuwsgierig naar, dat zou ik willen weten. Maar het punt is dat, de, de, ik vind het veel belangrijker op dit moment... om eerst de vraag te beantwoorden, hoe vaak komt het voor? Ja. Ja? Wat wordt er aan gedaan op plaatsen waar er effectief iets aan wordt gedaan? Waar wordt er onvoldoende aan gedaan? Want er zijn een heleboel verhalen, ook vanavond in de, in de meldpuntuitzending geweest, die echt duidelijk maken dat er op een aantal plaatsen niet goed op is gereageerd. Nee, want want u stijft in uw, in uw boek ook een aantal tips, heeft u. Ja. Wat zijn nu de belangrijkste? Nou, ik zal er een paar noemen. Eén is, stel een gedragscode op. Als een verzorgende vraagt om geholpen te worden met betrekking tot financiën, dat kan, dan moet je heel helder als organisatie, als tehuis daar een code voor hebben. Mm -hmm. ja? Maar dat is weer wat anders dan iemand die een tas onder een kussen weghaalt om daar geld uit te stelen. Nee, maar ik bedoel het, eh, op eerste plaats zullen een code op. tweede plaats, als mensen ik noem er, ik noem er een paar hè, willekeurig, als mensen op een gegeven moment het vermoeden hebben, familie of mensen zelf dat er gestolen wordt, neem dat vermoeden in principe altijd serieus. Doe onderzoek. Hè? Hoe dan? Eh, op, op dat punt. Ook met een camera, zoals ja, u? Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld stel camera's ter beschikking. Ik hoorde overigens van inderdaad van de, de directeur van het bureau van de brandsorganisatie dat men niet onlangs een aantal camera's inderdaad ter beschikking heeft gesteld. Om mensen die het vermoeden hebben om die de gelegenheid te geven, bewijsmateriaal te verzamelen. Denk ik nou. In, in samenspraak met justitie, die vindt dat oké? Okay? Nou ja, dat doet er niet toe of justitie nee, het oké okay vindt. Maar goed, als het uiteindelijk niet helpt... omdat het bijvoorbeeld geen rechtmatig bewijs is... heb je er ook weer niks aan. Ja, precies. Ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat er een aantal, een aantal mensen denken... je mag geen camera's plaatsen. Maar dat is niet waar. Als je in een appartement zit dat van jou is... dat je dus dat het ware huurt, ja, ja. ja, dan mag je in je eigen appartementen doen. Je mag het niet op de gang ophangen. In ja. mijn eigen appartement mag je dat natuurlijk doen. Of vervolgens de rechter het overtuigend genoeg vindt... de beelden die er worden gepresenteerd. Ja, dat is zal een moeten blijken. Vraag. Ja. Tot slot, hoe, hoe gaat het met uw familielid? Want die mevrouw die dus haar bestolen heeft, ja. die is neem ik aan ontslagen. Die is op non-actief gesteld. Op non Misschien gesteld. wordt ze ontslagen. Maar Hangende ze is onts het onderzoek ja. van justitie. Ja. Ja. Uh, en uw familielid, hoe gaat het daarmee? Wisselend. Uh, op een aantal momenten is het zo dat ze, uh, dat ze het gevoel heeft, omdat wij er zo op gereageerd hebben, hè, dat ze nu weer veilig is. Maar op een aantal andere momenten komt toch de angst weer omhoog. Maar je weet maar nooit over weer gebeurt. Dus ze slaapt nog steeds... met haar tas tussen zijn benen of onder haar hoofdkussen. Of dat soort zaken. En dat, dat voelt niet lekker. Als je nee. uit te doen. Maar de camera staat uit, inmiddels? Uh, daar doe ik geen mededeling over. Zo, zo. Dat is een cliffhanger. Hangt hij er nog steeds? Uh, hij is nog steeds inschakelbaar, Laat ik het maar zo zeggen. Ja, u bent op uw hoede eigenlijk. Ja, je, je weet het nooit op dit moment. Ik moet overigens zeggen, voor alle, alle volledigheid... dat het te huis zelf, waar zij verblijft... nadat zij, nadat we eerst naar de politie waren gegaan... op de hoogte zijn gesteld van de situatie... daar heel goed op heeft gereageerd. Mm. Ja? En die brancheorganisatie, die geeft uiteindelijk... dat zwart boek ook weer door aan mevrouw Veldhuizen van Zanten. Nee, ik heb, ik heb voorgesteld aan de directeur van de Vraaggenoten... dat hij en ik samen naar haar toe gaan... en mede... Via die verschillende dingen te verpleiten dat die zaak ook ja. beleidsmatig en politiek Goed. aandacht krijgt. Onderzocht wordt hoe erg en wat er aan te doen ja. valt, ja. wordt vervolgd kortom. Okay. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Ik, uh, ik sprak met psycholoog René Diekstra. die dus vandaag een zwart boek presenteerde. met verhalen over diefstallen in verzorgingstehuizen. Voetbal hebben we. Bas Dichler volgt de wedstrijd: PSV Hapoel Tel Aviv. Uh, het was net 1-3 en nu? Het is zojuist 2-3 geworden. PSV doet wat terug. Toijvonen mag de bal het laatste zetje geven nadat hij in het eigenlijk vrij wordt gezet door Dries Mertens. En van dichtbij de bal heel cool langs de doelman tikt. Zo krijgt PSV eindelijk weer een goal. En is de inhaalrace begonnen. Nog een half uur te gaan in deze wedstrijd. Als je de, pogingen, de doelpogingen naast elkaar zet dan zal je tot de conclusie komen dat PSV het vijandelijke doel... een keer of 13-14 serieus onder vuur genomen heeft. Omgekeerd... Een keer of 3-4 is dat gebeurd door Tel Aviv. Dat betekent dat uh, de stand die op het bord staat, 2-3, een beetje in disbalans is. PSV is gevaarlijker, maar doet zichzelf tekort door de kansen die het uh, krijgt niet te benutten. En achterin wel erg zwak en slordig te verdedigen bij tijdenweilen. 2-3 met nog een half uur te gaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Na TomTom Tom en Philips kondigde vandaag ook de ING een massa-ontslag aan. Een overzicht. Philips, dat wil 500 miljoen euro aan kostenbesparingen doorvoeren. De nieuwe topman van Houten slaat daarbij gedwongen ontslagen niet uit. De fabrikant van navigatieapparatuur, TomTom, gaat reorganiseren. Het is nog onduidelijk hoeveel banen er verdwijnen... maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Bankverzekeraar ING gaat 1 op de 10 werknemers... aan de bankenkant in ons land ontslaan. De bank maakte dat bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Ja, er verdwijnen 2700 banen bij de ING. Wat gebeurt er nou met je als je dit als werknemer te horen krijgt? Mijn tweede gast vanavond werd ontslagen bij Agmea. En, opmerkelijk, dat was het beste wat haar had kunnen overkomen. Goedenavond, Anne-Rie Kramer. Dag. Ja, um, uw ontslag het beste wat u had kunnen overkomen, want omdat ik na mijn ontslag mijn eigen bedrijf heb opgezet. Wat eigenlijk altijd een droom voor mij was in mijn leven. En zij dat toch wel erg versneld hebben, dat proces. Maar het moment van horen was niet het mooiste in mijn nee, leven. Nee, hoe was dat moment? Want dat, dat nieuwe bedrijf, daar wil ik straks alles over horen. Maar even terug naar het begin. Het begin. Um, ik werkte bij Achmea in de reintegratietak. Uh, en ik was daar vestigingsmanager. En het ging niet goed met de reintegratie. En uh, toen de tijd waren er 25 vestigingen... waarvan meer dan de helft werd gesloten, waaronder mijn vestiging zwollen Zwolle ook. Ja. En dat betekent gewoon het einde verhaal als vestigingsmanager. En dat hoorde u op een goede dag, of een slechte dag, of eigenlijk een goede dag in uw geval? Nou, het, het was een dag voor mijn vakantie. Dus toen ik het hoorde, dat was uh, iets over één. En dat staat gewoon in mijn geheugen gegrift. En uh, de... de de regio-directeur die belde om te zeggen dat, uh, dat mijn taak erop zat als vestigingsmanager. En uh, dat we na de vakantie wel verder gingen praten, maar dat ontslag er wel aan zat te komen. En? Wat voelde u? Woede, op dat moment even. Echt zo van oké. Okay. Maar je, wist, je voelde het wel dat het eraan zat te komen. Dus in, in de wandelgangen, daar is zoveel ruis. En in de wandelgangen wordt zoveel gesproken. Dus je was je wel een beetje aan het voorbereiden van... het kan mij overkomen en Zwolle kan, kan gewoon sluiten. Mm -hmm. En dat is dus voor mij en de, de, de medewerkers, veertig waren er toen... Ja, dus gewoon einde, einde, einde oefening. Einde oefening. Ja. En ontstaat er dan inderdaad een sfeer waarin er veel geroddeld wordt... en veel gezegd wordt dat het een stom bedrijf is en zo? Nou, ik, ik zat natuurlijk al in een re-integratieronde re daarvoor. Dus de, de hele reorganisatie was al bezig binnen, uh, binnen Achmeer, binnen deze tak. Dus je ging van, van 40 arbeidsdeskundigen ging je naar tien Dus het speelde al jaren. Dus je zat helemaal in die sferen van, van onrust, onduidelijkheid. Uh, ja, je, je, je gooit gewoon een, een bom in een bedrijf en je kijkt wel wat de schade is. Want zo werkt dat echt ook bij mensen. En iedereen gaat dan toch voor zijn eigen hachie, eigen, hachie, eigen ja. veiligheid. En wist u meteen, tenminste na die woede, dan weet je... ik ga dit als een kans zien, ik ga uh, doen wat ik eigenlijk echt wil... Nou, ik weet nog dat ik het hoorde dat ik de telefoon uh, neerlegde. Ik heb mijn uh, deur van het kantoor dicht gedaan. Ik ben op internet gaan uh, zoeken. Welke opleidingen bestaan allemaal voor het bedrijf wat ik wil opzetten? Want en, dat wist u al wat u wilde? Dat wist ik al. Ja, dat wist ik al. En um, uh, ik heb me aangemeld die middag. Zo van, ik ga dit gewoon doen. Meteen diezelfde dag? Ja. ja. En dat bedrijf, dat was een... Een uitvaartonderneming, ja, ja, een ja, uitvaartonderneming. Ja, ja. En dat zat al jaren in uw hoofd dat u dat eigenlijk wilde? Nou, niet, niet zo concreet dan dat het natuurlijk... naar het onderzoek naar voren is gekomen, maar altijd wel van... ik wil iets doen in, in het kader van uh, als mensen op een keerpunt staan... van hun leven en ze hebben daar een stuk begeleiding in. Dus iets in de rouw, in de begeleiding. Ik was daarin een beetje zoekende, maar ik ben dan iemand van... ik moet die papieren hebben, ik wil weten hoe die wereld werkt. En dan ga ik kijken van wat ik daarin kan doen, dus... Dat was ook wel een zoektocht. Maar ik had wel een doel. Ja. En waarom was dat, dat hetgeen wat u wilde? Ja, dan kom je natuurlijk op het persoonlijke. Van, mijn vader is plotseling overleden toen ik net dertien was. En um, ik heb daar een, een uit ondernemer zien werken. En dat vond ik later in mijn jaren toch wel heel erg boeiend. En uh, ik dacht, ik wil... Iets betekenen voor mensen later en ik wil iets doen. En dat, dat, dat is toch wel een beetje die richting. Op. Omdat hij voor u dat betekende toen Ja, Ja, hij maakte het lichter of minder zwaar? Of wat maar deed ik, hij dan? Ik, ik vond het reuze interessant dat iemand in vijf dagen of zes dagen zoveel kon regelen. Dat, dat, dat was het meer. En wat die betekende. Want mijn moeder die, die keek altijd uit naar hem. En dan kwam hij weer met dingen dat ik denk: van jeetje, wat, wat bijzonder dat hij dat allemaal voor, voor, voor ons doet. Weet je, dat. Dat, dat stukje dat intrigerde mij enorm. U was in staat om daar uh, he, naartoe te gaan bij uzelf. Dat gevoel ja. te krijgen van... weet je wat, ik ga uiteindelijk nu doen wat ik eigenlijk wil. Zelfs op dezelfde dag was u daartoe in staat. Vandaag hebben er dus 2700 mensen bij ING gehoord... dat, uh, dat er banen verdwijnen. Of in elk geval er verdwijnen 2700 banen. Uh, wat zou u tegen ze willen zeggen? Wat zou ik tegen die 2700 mensen willen zeggen... is dat... dat Probeer ook kansen te zien en te creëren. En blijf niet in... Ga, ga bekijken van wat je zelf zou willen. Waar, waar liggen jouw krachten? Waar liggen jouw mogelijkheden? En probeer dat uit te zoeken in de periode dat ING... Want ik neem toch aan dat ze wel een sociaal plan hebben... en dat die mensen begeleid worden. Nu al twee jaar krijgen ze dat. Ja, dus, maar benut die tijd ook. En probeer niet in, in, in die woede te blijven zitten. Want... Daar heb je niets aan, want twee jaar is zo voorbij. Ja, want u bent uiteindelijk ook niet meteen... u bent weliswaar ja. cursussen gaan doen voor, voor dat begrafenisondernemerschap. Maar u heeft nog wel een aantal jaar gewerkt bij Agmea, ja. terwijl u wist dat uw baan zou ophouden. Ja. Ja. Hoe was dat? Um, voor mij heel erg prettig, want ik ben liever uh, bezig met iets waar een einddatum aan zat. En dat was ook bij, bij dat, dat laatste stukje op, uh, op personeelszaken. Dus ik... Ik begeleid de mensen ook weer naar, een stukje, naar het ATC. Dus transfer, het ATC? Het transfercentrum van, van Achmea. Dus waar je in komt zit als je boventallig bent. En dan gaan zij samen met jou kijken van... waar kan je naartoe? Zijn de banen binnen Achmea of zijn de banen buiten Achmea? Ja, nee, ze helpen. Dus die, die daar zijn loopbaanadviseurs voor natuurlijk. En uh, dat stukje voorbereiding, de boventalligheidsgesprekken... samen met de regendirecteur, die, die heb je dan gevoerd. En dat heb ik anderhalf jaar gedaan... Dus dat was voor mij zo van, het houdt op. En ik had emotioneel afstand genomen van Achmea, ja. Was dat moeilijk? Nee, het gaf me ook nog wel even een stukje zekerheid. Dat ik dacht van, goh, ik... ik... Heb die anderhalf jaar heb ik nog. En ik heb weinig gebruik gemaakt van het transfercentrum. Want ik wilde dan ook, daarna ook meteen weg. Dus ik heb eigenlijk het nuttige met het aangename dat ik nog actief bleef. Mm -hmm. Dat ik achter de schermen mijn bedrijf kon, kon opzetten. Dat ik kon onderzoeken van wat, wat wil ik nu precies. En ik betekende ook nog een beetje. En zij hebben mij uiteindelijk ontslagen. Dus ja. ik... Uh, ging daar ook nog weg met, een, met een, een mooie regeling, ja. Maar goed, u was eind 30 toen dat uh, gebeurde. Ja. Er zijn natuurlijk ook, hé, U voelde, er is nog een heel nieuw leven mogelijk. Ja. Ik ga de begrafenisbranche in. Maar er zijn natuurlijk ook de mensen... met wie u in de tijd heeft gesproken bij Achmea... maar die zullen er ook zijn bij ING... die al veel ouder zijn, ja. 55-plus of zo... die dat niet meer voelen... Die vrijheid ja. om nog een heel nieuwe carrière-switch te maken. Dat waren zure gesprekken, denk ik. Dat, dat zijn hele zure gesprekken. Want die mensen die hebben een, die, die zijn opgegroeid van... ik heb een baan voor mijn leven. En die gaan ook voor dat stukje zekerheid. En die, die zijn ook loyaal naar een organisatie. En dat blijven ze ook. En dan krijgen ze dit te horen. En dat, dat, is, wel een hele zuur, dat is echt een hele zure appel. Want ja, het vertrouwen is weg. Je voelt... Ja, je voelt je in een steek gelaten, je voelt je in niets nut. Uh, je, je bent enorm teleurgesteld in organisaties waar alles om geld draait. Want die emoties en gevoelens komen natuurlijk heel erg naar boven. En, en je bestaansrecht, zo van welke zekerheden heb ik nu nog? Ja. Want ja, je je houdt op te bestaan daarna. En Zegt u dat ook, hè? een wereld waar het gaat om, om het geld, om de financiën... was dat ook waar u genoeg van had? Ja. Dat klopt. Het, het, het, weet je, het draaide niet meer om de mens. En, en reïntegratie is toch een onderdeel waar, waar het om begeleiden van mensen gaat. Ja, en altijd heb je natuurlijk weer de, de, de maandrapportage. Mensen moeten sneller werken, slimmer werken. Uh, mensen moeten meer doen, want er moet meer verdiend worden. Dus de taken worden nog steeds hoger. Ja. En de mensen die 55-plussers daarvan was natuurlijk nog maar de vraag... of die dan een nieuwe functie konden krijgen bij zo'n transfer... Uh, zo'n plek waar u dan met ze sprak, neem ik. Aan, ja. dat het ook lang niet altijd duidelijk was nee, nu waren dat waar ik dan mee werkte waren wel professionals dus een aantal van die mensen hebben het ook om kunnen buigen die hebben die zijn ook een eigen dienstverlening begonnen met met het vakgebied waar ze in in waar ze werkzaam in waren maar een aantal die hebben het ook ook heel heel heel oh ja. erg moeilijk ja. Ja. ja heeft u altijd daar toen ook verteld dat, wat uw plan was namelijk Jongens, ik heb een plan. Ik ga bij een begrafenisonderneming. Misschien moet jij dat ook doen. Was, was u daar altijd open over? Niet in het begin, want ik vond het heel erg spannend om te zeggen dat ik een uitzendonderneming zou beginnen. Dus dat kwam later pas. Want dan moest ik zoveel uitleggen. Ja, ja. ja, maar u heeft uiteindelijk wel daarin, inderdaad, mensen soms kunnen enthousiasmeren om ook zoiets vergelijkbaars te gaan doen? Ja, en, en tot op de dag van vandaag nog. Want regelmatig word ik nog wel eens gebeld door het AC. Mag iemand een gesprek met je hebben? Want jij bent voor jezelf begonnen. Dus wil je eens met die mensen om tafel gaan zitten? En dan gaan we een kopje koffie in de kroeg drinken. En dan, uh, dan vertel ik hun dat. Ja, ja nou wie ja. weet komen er een heleboel ING'ers <lacht> langs. Nou, wie weet. Ja, ja. Mogen ze komen? Ze mogen bellen, ja. <lacht> Goed, ik sprak met Anne-Rie Kramer. Die haar ontslag dus bij Achmea jaren geleden ervaren heeft als een nieuwe kans. Die heeft ze met beide armen gegrepen. Dank en nou, nog heel veel succes met uw uitvaartonderneming. Dank u wel. Dit was hem weer, de twee dingen van Max. Morgen, acht uur, zijn we er weer. Op deze site kunt u een, een reactie achterlaten of gesprekken terugluisteren. Ga dan naar tweedingen.nl. Straks nog meer voetbal en dan is langs de lijn dus met Jack van Gelder. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Marielle Hageman. Radio 1, het NOS-journaal.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 De koppelorganisatie Actis hoopt dat de meldingen bijdragen aan meer veiligheid in de verzorgings- en verpleeghuizen. In een museum in Dortmund heeft een schoonmaakster een deel van een kunstwerk weggepoetst. Volgens restaurateurs is het werk van de Duitse kunstenaar Martin Kippenberger onherstelbaar beschadigd. Het werk bestaat uit een manshoge toren van houten platen. En Onderaan zit een bak met een vuilwitte kalkvlek... en die vlek is door de schoonmaakster weggepoetst. Het werk is voor 800.000 euro verzekerd. En dat is nieuws op dit moment. Langs de lijn met Jack van Gelder. Goedenavond langs de lijn in het teken van voetbal in de Europa League. Later op de avond FC Twente tegen Odense en Austria Wien tegen AZ. Maar nu naar Eindhoven, naar Bas Stichler voor PSV Hapwell, Tel Aviv. Als je de doelpogingen naast elkaar zet, dan zal je tot de conclusie komen... kwartier voor tijd dat PSV op dat vlak leidt met pak en beet 16-4. Maar als je op het scorebord kijkt staat er 2-3. Zo blijkt dat doelpogingen niet zo ongelooflijk veel zegt. En dat het gaat om wie maakt de goals. Dat doet de ploeg uit Israël een stuk beter en veel effectiever dan PSV vanavond. Een kwartiertje dus nog te gaan. Het was heel snel 0-1. Binnen de minuut trok in de eerste helft Wijnaldon toen de stand gelijk. En werd het 1-1. Vlak, vlak voorrust 1-2 en vlak na rust 1-3. En toen dacht PSV, wat overkomt ons nou eigenlijk? Het uh, offensief werd eigenlijk al na 60 minuten ingezet. Dat leverde een goal op van Toyfone die na goed voorbereidend werk van Mertens van Dichtbij kon binnentikken. Maar het betekende ook dat er nog eentje bij zal moeten. Want PSV staat dus nog altijd achter. De tegenstander is inmiddels gereduceerd tot tiental. Omdat zo even Gordana zijn tweede gele kaart kreeg. En dat betekent dat bij PSV nu echt iedereen naar voren wil. En daar komen ze met Lens die als invaller in de ploeg gekomen is. En uit een ongelooflijk moeilijke hoek. Toch besluit om zelf te schieten. In plaats van de bal voor Matas klaar te leggen. En Het schot gaat uiteindelijk over het doel van de keeper van Apuel Tel Aviv. Edel Apula die heeft ongelooflijk veel op zich af zien komen vandaag. Niet alleen naast en over, hij heeft er zelfs zo nu en dan een behoorlijke rol in gespeeld ook om de bal uit dat doel te houden. Dat is het met inzetten van Mertens, van Labiat, toch een aantal keren goed gelukt. En nu wordt hij uitgefloten omdat hij tijd rekt naar de oordeel van het publiek hier in Eindhoven. Stadion zit trouwens, nou ja, laten we zeggen, half vol in het beste geval. Men is bepaald niet uitgelopen voor deze confrontatie. PSV weet dat het vanavond in theorie... Maar dan zal het wel moeten winnen. De volgende ronde al kan bereiken van de Europa League. Terwijl Strootman paast naar Bauma. Die in het elftal gekomen is voor Jeter Willems. De jonge vleugelverdediger die er gebaseerd van af moest. En Bauma die rust kreeg. Nu dus toch in het elftal gebracht. Toivonen halverwege de helft van Hapuel. Dat nu echt met de tien overgebleven spelers een muur optrekt rond het eigen strafschopgebied En Manolev. Ook hij nu al als aanvaller. Kan de bal afleveren bij Labiat. Vanaf de rechterkant krijgt Manolev dan de bal vervolgens weer terug. PSV zoekt in de omsingeling die het inmiddels gecreëerd heeft naar ruimte. Dat is zo makkelijk nog niet. Baltempo zal wat hoger moeten zijn. <coughs> Pardon, er komt Toyfo de bal halen. En wordt hij door een van de Hapwell-verdedigers er weer uitgetikt. In de richting van Labiat. Mano leeft dan maar weer aangespeeld. Zou een voorzet moeten geven. Geeft de bal terug aan Labiat. Komt er een kans? Labiat komt er dan de voorzet? Die wel. Bal wordt weggekopt voordat Mertens erbij kan komen. En belandt dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn. En levert PSV dan een ingooi op. Mertens zelf met de bal boven het hoofd. Bouwmaar komt er. Bouma zegt laat maar. Ik doe het wel. Strootman is aanspeelbaar. Ook Mertens zelf. Mertens krijgt de bal. Willem hoeksrop, krijgt hij niet omdat Hap wel goed verdedigt. Dan zit Bouwma ertussen. Komt de bal voor Strootman. Schiet. En de redding van de keeper die de bal recht op zich af ziet komen. Strootman met zijn rechter loopt een paar passen het strafdopje binnen. En geeft de bal een ram in de handen van de doelman. Nou ja, dit zal het beeld van de komende... 14 minuten ook wel zijn. Uh, het tiental uit Tel Aviv verdedigt en hoopt dat het de voorsprong over de streep kan trekken. PSV met dus een man meer gaat maar één kant op, dat is aanvallen. En hopen dat de 3-3 en wie weet ook de 4-3 nog valt. Lone here with my friend holding in my pain Demasao por el sol Demasao corazón Demasao corazón, demasiado corazón. Te veel met Demasiado Corazon. En bij zo'n song denk ik natuurlijk alleen maar aan Bas Tichel... dat zal duidelijk zijn. Even een tussenstandje. Legia Warschau, Rapid Boekarest in dezelfde groep... als waar PSV en Hapoel in uh, aantreden is 1-1. En bij jou nog steeds niet goed voor PSV. Nee, ik begreep trouwens dat bij Legia 2-1 geworden was... voor de Polen, als dat zo is. En ik hoop dat jij dat kan bevestigen zo. Dat zou betekenen dat PSV aan één punt vanavond genoeg heeft... om ...zich voor de volgende ronde te plaatsen. Maar PSV, het is vooral verdedigend heel zwak geweest. De Rijk krijgt dus een kans omdat Bouwmaar rust kreeg aangeboden door uh, Fred Rutte vanavond. Hij stond met Marcelo centraal achterin. Ging ongelooflijk in de fout bij de tweede goal van uh, Hapoel Tel Aviv. Bas, je maar heeft helemaal gelijk hoor. Het is 2-1 voor okay. legia, ja, ja. Okay. dat betekent hier 3-3 dat PSV, als het 3-3 zou worden, want het is dus 2-3. Als het 3-3 zou worden, dat PSV zich sowieso de volgende ronde meldt na de winter. Uh, maar defensief was het toch wel weer heel kwetsbaar. Met name dus De Rijk, van wie heel veel mensen in de buurt van Eindhoven zeggen... ...die willen we eigenlijk misschien wel liever dan Bouma in dat elftal zien. Nou, dat heeft hij vanavond bepaald niet bewezen. Want dat was heel zwak. Nu is uh, het publiek boos omdat de scheidsrechtersbal na een blessure van een van de spelers van Hapoel. Niet goed op waarde wordt geschat door Marcelo. Die wil de bal meteen meenemen, maar dat ding moet eerst de grond raken. Dat had niemand Marcelo nog uitgelegd. Dan komt er een herkansing en dan besluit Hapoel de bal keurig terug te geven aan de keeper. Goeie opening nu op Wijnaldum en een aardige schotten van Wijnaldum ook. Dat naast het doel gaat van Tel Aviv. Als we de doelpogingen maar weer eens is dit ongeveer de twintigste voor PSV. Want wat een kans heeft de voorhoede gehad. Je kan natuurlijk afgeven op de achterhoede en zeggen daar is het een en ander misgegaan vanavond. Nou, dat lijkt me wel als je in een thuiswedstrijd tegen deze ploeg drie goals tegen krijgt. Dan gaat er dus van alles mis. Maar als je voorhoede nou, 18, 19, 20 keer dat doel van de tegenstander serieus onder vuur kan nemen... dan zal je toch meer dan twee goals moeten maken. Anders komen de problemen dus ook aan die kant vanzelf. Zo leeft Hapoel Tel Aviv nog. Dan zal het na 82 minuten eigenlijk van tevoren ook geen rekening mee hebben gehouden. En moet PSV nog altijd op jacht en komt Strootman met de bal wel heel ver. Wil hij de bal het in insteken in de loop mee van Jermaine Lens? invallen dus bij PSV, want Labiadjt nog altijd in het veld staat, trouwens krijgt opnieuw de voorkeur aan de rechterkant, maar de bal is veel te hard, komt uh, niet in de buurt van Lensels, daar wordt door de keeper opgepakt. Dan komt er een verre trap, dan moet Marcelo de lucht in, maar staat er in zijn rug één van Hapwell buiten spel. En krijgt PSV een vrije schop. De hoogte van de middenlijn, net eroverheen dus. Dat is logisch, Ze krijgen buiten spel staan ook. En heeft PSV de bal weer terug via Marcelo via Manolev. Ja, het is echt eenrichtingsverkeer. Het beeld is al 20 minuten zo dat één helft van het veld werkelijk, nou, ja, daar kan het slot vast op. Want dat wordt niet meer gebruikt, behalve dan door Isaacson... die dat van grote afstand dan allemaal bekijkt wat zijn ploeg verzint. Bouma, Bouma, Marcelo. Marcelo met de bal aan de voet. Toyvonen kijkt, de steekbal gaat naar het centrum. Lens duikt daar op, krijgt de bal niet onder controle. Uitverdediger van Hapuel met een lange diepe bal. Men hoopt daar dat hij één keer goed valt. Dat kan natuurlijk, maar dan zullen ze hem iets beter moeten raken dan nu. Want deze dwarrelt over de zijlijn en met PSV krijgt zo de bal weer terug via een ingooi. Het is een uh, harde, pittige wedstrijd geworden ook... Waar... Tel Aviv probeert de voorsprong te verdedigen. Inmiddels zeven gele kaarten heeft verzameld. Daarvan dus twee uitgedeeld aan Gordana die met de rood naar de kant moest. En Strootman heeft de bal en paast weer naar de rechterkant. Labiat. Vier mensen voor het doel. Labiat kapt zijn tegenstander uit. Geeft terug op Strootman. Strootman een 2 met het Een Prachtig gespeeld. Strootman ondersteboven gelopen. En een penalty voor PSV. Dat kan toch eigenlijk niet mis. Dat heeft de Engelse scheidsrechter die nu wordt belaagd door spelers van Tel Aviv van dichtbij kunnen beoordelen. Maar de boosheid van Hapuel roept dan nog bijna twijfel op of dat wel goed gezien is door de scheidsrechter. Zo boos maken de spelers zich ook nu bij de vijfde dan wel zesde official die daar achter de doel uit staat. Nou heeft die man er volgens mij niet zo gek veel mee te maken. De scheidsrechter loopt dan nog wel even toe om wat te overleggen. Stuurt iedereen weg bij PSV gaan nu een aantal spelers erbij staan en zeggen tegen de scheidsrechter je gaat het nu toch niet meer terugdraaien. Ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. Of in ieder geval bijna nooit dat dat gebeurde. Nog een keer worden de spelers nu door de scheidsrechter weggestuurd. Er is overleg tussen de scheidsrechter en vijfde official. De man achter de lijn. Toyvonen houdt een oogje in het zeil. De scheidsrechter loopt nu weg. En wat zegt de scheidsrechter? Hij zegt, uh, we doen geen strafschop. En we gaan gewoon doorvoetballen. Want blijkbaar dacht hij wel één. En dacht de scheidsrechter of de grensrechter. Pardon, de vijfde official. Ja, hoe meer je er neerzet, hoe moeilijker het wordt. We doen het toch niet. Totale consternatie. Nou krijgt hij met PSV een eentje geel. De bal lag al klaar op de stip. Maar dan mag hij weer vanaf. Toifone heeft volgens mij geel gekregen. Omdat hij al aafroeder... Strootman, Strootman, ja. Ja, denk ik. Die heeft veel geklaagd tegen de scheidsrechter. Maar hoe dan ook. Er gaat geen strafschop komen. Omdat de scheidsrechter zijn beslissing herroept. Na overleg dus met een official die eerlijk is eerlijk er veel beter voor stond. En dat blijkbaar heeft beoordeeld dat Strootman niet werd gehaakt. Dan zou hij misschien wel een gele kaart hebben gekregen voor Schalbe. Dat zou dan ook nog kunnen. Dat is er heeft laten vallen. Want het ging best op Vereniging over Strootman. Dan nou gaan we ook nog om de consternatie nog groter te maken. In de 85ste minuut. Voor de duidelijkheid PSV staat met 3-2 achter. Verder met een scheidsrechtersbal. Dan kijken we nog eens naar de herhaling. En zie ik dat de verdediger in kwestie inderdaad keurig de bal speelt. En de bal gaat terecht, niet op de stip. Strootman duikt dan over die benen heen en denkt deze heb ik verdiend. Maar zo gaat het dus niet. De scheidsrechtsbal bal is inmiddels genomen. Door Tel Aviv gewonnen. Dan geeft Lens de tegenstander nog een tik mee. Er komt op voor wel een vrije schot. Nog een opstootje ook omdat Lens nu zeg maar even voor het gemak onder vuur wordt genomen door de man die hij zo even een tik gaf. Die wordt nu door een ploeggenoot weer weggehaald met de mededeling. Denk nou even na. Want we zijn al met 10, met 9 wordt het wel heel vervelend. Nou, consternatie genoeg aan Eindhoven. Nog vier minuten te gaan in de wedstrijd waarin PSV dus nog altijd op jacht moet naar een goal. Geen strafschop voor Strootman. Nogmaals, ik denk terecht. En een uh, viertal minuten nog te gaan in het duel waar PSV achter staat. Nog altijd verrassend tegen Tel Aviv. 2-3. En wij gaan eens even kijken in, in Wenen bij Ronald van der Geer. Daar gaat om vijf over 9 de wedstrijd beginnen tussen Austria-Wien en AZ. Ronald. Uh, ik denk van de, de drie confrontaties vooraf, want je ziet het hoe het bij PSV staat... de lastigste opgave voor de Nederlandse ploeg vanavond. Ja, hoewel, ja, als je het voor vanavond kijkt wel, met name natuurlijk de eerste wedstrijd in nemen. Toen AZ tamelijk eenvoudig begon aan het duel met Austria-Wien. Met het idee, nou ja, daar lopen we wel even overheen. Het is slechts een hinderlijke onderbreking van ons prima competitiespel. Toen bleek die Austria toch een, een lastige horde om te nemen. Kwam zelfs op een 2-0 voorsprong. En uiteindelijk via een eigen doelpunt en een doelpunt uit een corner van Elm. Die nog getoucheerd werd door Wermbloom werd het 2-2. Bas Boom, boom zegt Strootbal. Krijg ik geen strafschop, Nou dan rood. Als ik hem er toch gewoon in van de ramp van het gebied. Dat betekent 3-3 in de 87ste minuut. En uh, er lag een boel frustratie in dat schot. Ik zal het niet weer over afgelopen weekend en over arbitragezaken hebben. Maar uh, hij ramt hem er onbedaardelijk hard in. In de verre hoek. Prachtige goal van Kevin Strootman. De gelijkmaker in Eindhoven. Zoals gezegd, 3-3. En nou ben ik benieuwd of PSV dat vermoedelijk wel weet. Dat Legia Warschau voorstaat tegen Rapid Boekarest. Dat weet dat het met 3-3. In de volgende ronde staat. Maar het antwoord is altijd geven voordat de vraag is gesteld. Gaan ze toch op jacht naar de winnen? Dat doen ze zeker. Want vanaf de aftrap af stormt PSV met bijna het hele elftal nu naar voren. In de hoop dat daar nog een vierde goal te produceren is. Ook 2,5 minuut plus extra tijd. Een 3-3-stand. Ik ben benieuwd of het idee is om hier te blijven. Of dat we toch ja, we nog even terug gaan even door, naar Bas. Ronald. Ja, we gaan we hier blijven. Dat doen we dan voor de laatste minuten van deze wedstrijd in Eindhoven. Er wordt nog een gele kaart uitgedeeld aan Toivonen die in de middenstreek een overtreding maakt. Dat is dan de derde PSV van deze avond die op de bom wordt geslingerd. Zo even de strootman en al in het eerder stadium, Jetro Willems. Die dus vervangen is, na een uur al kramp kreeg. Blijkbaar nog niet gewend om op dit niveau en met deze intensiteit een wedstrijd te spelen. PSV moet even terug. Dat gebeurt dus in de 88 e minuut 3-3. De nieuwe tussenstand, dat is natuurlijk al überhaupt een merkwaardige. Tussenstand in een wedstrijd als deze. Dat verwacht je eigenlijk van tevoren ook niet. PSV moet verdedigen met Bouma. Die doet dat heel keurig. Krijgt dan nog een duw mee ook. Van de man die, die van de bal houdt. Dat is Iggy Born. En die krijgt nog een vrije schop ook. Dan nou krijgt Iggy Born ook nog geel. Dat is dan de zoveelste kaart in deze wedstrijd. De achtste voor Tel Aviv. Hij maakt dat is gevaarlijk nog een wegwerpgebaar naar de scheidsrechter ook. Dat zou ik dan ook niet meer doen. Praat nog wat na met Kevin Strootman. Maar op dat moment heeft Isaacson de schop al genomen. Die ligt voor de voeten van Bouma. En Bouma heeft geopend op Mertens. Strootman van de middenlijn. Mertens op snelheid. Nu zoekt zijn tegenstander op. Strootman komt. Dan kan de bal mee. Maar Mertens loopt zelf door. Toch naar Strootman. Nu buitenkant. Bal voor de goal. Hij doet het ineens. Al de lat! Oh, wat een goal. Wat, wat een kans was dat. En wat een goal zou dat zijn geweest van Strootman. Als die bal, ik denk toch eerlijk gezegd, een mislukte voorzet binnen zou zijn gedwarreld bij de tweede paal. Maar dat deed die bal dus niet. Want die had andere gedachten. Strootman bijna zijn tweede goal in korte tijd. Nu Bouwma die schiet van afstand. Dat schot wordt denk ik aangeraakt onderweg. En levert dan PSV geen hoedschop op. Daar had PSV wel rekening mee gehouden. Want de woede richt zich weer op de scheidsrechter. Maar die heeft besloten een doeltrap toe te kennen aan Hapwil Tel Aviv. Wat een actie van Strootman. Wat een... Uh... Ja, kans was het niet eens. Het zag er toch uit alsof hij een voorzet wilde geven. De bal aan de buitenkant van zijn linkervoet raakte. Daardoor dwarrelde die bal buiten het bereik van de keeper. Bij de tweede paal op de kruising. Het zou wat zijn geweest dat je geen strafschop krijgt. Nogmaals, de meismaak terecht. En dan in de minuten daarna niet alleen de 3-3, maar ook nog de 4-3 zou hebben gemaakt. Goed 3-3 is het. Een halve minuut nog over. Van de officiële speeltijd zal extra tijd bijkomen natuurlijk. Er gaat nog een wissel komen voor Hapoel Tel Aviv. Dat probeert het ritme van PSV er nog eens uit te halen. Als de PSV'ers aanvallen, strooman en Mertens elkaar even niet goed begrijpen. Een ingooi voor PSV dan nog wel het gevolg is. En strooman opnieuw in balbezit komt. En dan even terugleggen nu naar Bouma. Een paar meter over de middenlijn. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan. De vierde official zal zo aangeven hoeveel extra tijd erbij komt. Als de bal naar de rechterkant gaat naar Labiat. Drie spitsen van PSV voor het doel. Toyfone komt dan nu ook bij. Krijgt de bal. Labiat aangespeeld. Strootman, ongelukkige bal van Labiat. Dan moet Bouwman naar de bal toe met de sliding. Dat doet hij nou behoren. Krijgt Mertens hem aan de linkerkant. Mertens langs de tegenstander. Makkelijk komt de voorzet van Mertens de buitenkant van de schoen. Weggewerkt door Tel Aviv. En een hoekschop nog voor PSV. De extra tijd. Zes minuten komt erbij. Na alle ophef rondom de strafschop en alle wissels die we hebben gekregen. En blijkbaar ook de... Het tijdrekken dat de scheidsrechter niet is ontgaan. Zes minuten extra tijd. Er gaat wat verwisseld worden. Dat kondigde ik al aan door de ploeg uit Israël. Iggy Borderman, die zo even een gele kaart krijgt, uh, gaat naar de kant. En zal dan vervangen worden door ik mag aannemen en verdedigen. Omri Kende, dat is inderdaad een tegenzien ingestelde middenvelder. Die er dan voor deze aanvallend ingestelde middenvelder nog in komt. Voor wat dat waard is. Want bij Tel Aviv zit men eigenlijk nog maar om één ding verlegen. En dat is mensen die in dat strafopgebied willen plaatsnemen. Om daar zo hard mogelijk en zo vaak mogelijk ballen weg te koppen. Die vermoedelijk ook in die zes minuten extra tijd veelvuldig zullen komen van de Eindhovense ploeg. Te beginnen dus met de hoekschop. Een minuut al voorbij van de extra tijd. Op deze manier gaat het snel. Mertens staat er klaar voor. 3-3 de stand. Hoekschop, Mertens, keeper, komt, keeper, zit mis. Maar de bal wordt overgekopt. Dat was nog een kans voor Matafs. Die de bal daar op zijn hoofd krijgt van dichtbij... Maar de bal over de latjes gaan. Dat is de zoveelste mogelijkheid die PSV onbenut laat. Want wat een kans heeft PSV gekregen in deze wedstrijd. Het is met geen pen te beschrijven. En het is echt een wonder als je ze allemaal achter elkaar zou zetten. Dan heb je een filmpje van een minuut of negen. Dat PSV er slechts drie maakt. En nu uh, kan Tel Aviv nog hopen op een uh, nou ja, goed resultaat. ploeg heeft nog geen punt gehaald in de eerste drie wedstrijden. Twee weken geleden door PSV eigenlijk vrij makkelijk in eigen huis... Afgetroefd. 0-1. Strafschot toen benut door Wijnaldum. Maar dat had eigenlijk ook uh, meer kunnen zijn. PSV had uh, weinig moeite toen met uh, Tel Aviv. Maar weet dus vanavond dat dat andere koek is. Met name omdat het zich dat dus zelf heeft aangedaan. Balbezit voor PSV. Dat leidt geen twijfel. En... Is geen verrassing meer. Bouma halverwege de helft nu van uh, Hapoel Tel Aviv. Bal breed naar Toivonen. Toivonen op zijn bit breed naar Marcelo. Wil die schieten? Dat zou kunnen van 25 meter. en legt de bal breed. Dan moet er via Manol even voorzet komen. Die twijfelt weer erg lang en geeft dan de bal in de richting van Mertens. Maar de bal wordt weggekopt. Opnieuw opgevangen door Bouma. Met het hoofd bij Toivonen gebracht. Toivonen tussen twee tegenstanders in wil de bal controleren. Maar komt er niet naartoe. Dan kan er zwaar een uitbraak komen van Tel Aviv. Via bijvoorbeeld uh, de invaller. Kendim maar die... Komt niet bij de bal omdat de PSV voldoende storend werk in huis heeft om daar de paas eruit te halen. Dan gaat die bal wel over de zijlijn. Het laatst blijkbaar door Tel Aviv geraakt. Ik dacht dat. Ploeg het Israël mocht gooien. Maar het blijkt toch PSV te zijn. Alsof de scheidsrechter na die ingooi denkt dan maar wisselgeld. Fluit hij ogenblikkelijk als Jeremy Lens zijn tegenstander even vasthoudt op de rand van het strafopgebied. Er komt er een vrije schop aan voor Tel Aviv. De ploeg heeft geen haast meer. Dat mag duidelijk zijn. De koploper. lopen uit de Israëlische competitie. Afgelopen weekend nog met 6-0. Een laagvlieger uit die competitie, de baas. Wat dat betreft zitten ze wel lekker in hun vel... en weten dus in ieder geval hoe ze doelpunten moeten maken. Dat hebben ze dus vanavond ook laten zien. Toto Tamus, hij was in ieder geval twee keer succesvol. En uh, zijn maatje voorin, Damari, maakte de eerste voor Tel Aviv. PSV heeft de bal weer terug. Drie minuten gespeeld in de extra tijd. Nog altijd 3-3 de stand. Labayat aan de bal. Labayat draait naar binnen en heeft een goed schot. Maar uh, wat wilde hij eigenlijk? Paasen naar Wijnaldum. Wijnaldum, bij de spel. Hij gaat er wel in via Matas, maar dan hoeft het al niet meer. Omdat Wijnaldum, die de bal krijgt, buitenspel staat op dat paasje van Labiat. En hij brengt de bal wel voor de goal. Daar staat Matas, die heeft ook wel de handen omhoog. Maar kijkt dan om en ziet de grensrechter staan. Die zegt, jij de handen omhoog, ik de vlag omhoog. Herhaling wijst uit dat het ook wel buitenspel was van Wijnaldum. En dat de grensrechter dat dus goed gezien heeft. Vrij schop voor Hapoel Tel Aviv, geen haast. Fred Rutte nog maar eens... Uh... Ze duk uitgekomen om zijn ploeg nog aan te sporen om in de richting van die overwinning te komen. Gek genoeg, we hebben dat eerder gezegd. Als het 3-3 is en het eindigt hier op 3-3 en uh, PSV weet dat Legia Warschau van Rapid Boekarest wint. Is PSV ondanks de 3-3 gewoon zeker van de plek in de volgende ronde waar PSV wil winnen. En natuurlijk wil PSV winnen Mertens Strootman. Daar komen ze weer. Mertens wurmt zich langs twee man, maar niet langs een derde. Dat was toch wel essentieel om in de buurt van dat doel te komen. Nu wordt de bal opgepikt door Manolev. Op 25 meter van het doel en geeft hij mee aan Labiat. Aan de rechterkant voorzet Labiat. Manolev zelf loopt door, komt niet bij de bal. Uitverdediger van Hapoel Tel Aviv. De bal opgepikt door Marcelo. En opnieuw voor de voeten van Labiat. Weer een voorzet, dit keer te laag. Tijd gaat nu wel dringen. anderhalf minuut nog over van de extra tijd. 3-3 in Eindhoven bij PSV Hapoel Tel Aviv. En PSV, het is eenrichtingsverkeer met de moed en Wanhoop. Valt aan tegen het tiental van Tel Aviv. Toivonen wil de bal en krijgt hem recht voor het doel. 20 meter. Schuift het breed. Labiat zou kunnen schieten. Durft dat. Labiat. het is centimeterwerk. Maar de bal gaat naast. Hij kan goed schieten. Liet dat al eerder in de tweede helft ook een keer zien. Met een aardige ingestudeerde variant op een hoekschop. Maar die totaal over het hoofd werd gezien. En toen bijna van 25 meter de bal in de kruising eh, schoot. Maar zat nog net een hand tegen van de keeper toen. Nu had de keeper geen kans. Maar gaat het centimeters? Echt meer is niet geweest naast de paal. Een minuutje nog. Over van de extra tijd. 3-3. Komt er nog een mogelijkheid voor PSV en komt er nog een treffer die de ploeg uit Eindhoven zou verdienen? Of gaat het nog mis aan de andere kant als er een rare hoge bal in de richting van Tota Tamous komt? Maar die wordt door de twee PSV'ers Bauma en Manolev vakkundig van de bal gezet. En dan met nog 40 seconden op de klok als PSV de bal teruggeeft via Strootman moet het snel. En moet het nog maar één kant op. Lens wijst. Hij wil de bal. Strootman heeft de bal. Toyfone aangespeeld. Slordig. Toijfone kan de bal niet controleren. Komt toch nog in de richting van het Trashopgebied. Via het hoofd van Mattafs, Het uitverdedigen van Hapuel met een hoge boog. Dan wil Tamoes de bal wel controleren. Wacht hij geduldig op een heel piepklein duwtje. Dat Manolev uitdeelt. Dat is wel erg dom van de Bulgaar trouwens. Want het duwtje werd gegeven. En de vrije schot dus ook. Daar is geen spel tussen te krijgen. En zo moet PSV in de slotseconden. waar het zo graag nog in de buurt wilde komen van dat doel. Van Hapoel Tel Aviv eigenlijk terug. Dus zes minuten officieel zit dat erop. Scheidsrechter laat de vrije schot nog nemen. Maar ik denk dat dat. Het laatste moment van deze wedstrijd zal zijn. Engelse scheidsrechter, er wordt nog druk gewezen door Hapoel. Dat ook in deze fase van de wedstrijd nog probeert om tijd te rekken. En dan komt er een diepe bal waar Marcelo wegkopt. De scheidsrechter nog even wil laten spelen. En dan PSV eigenlijk nu zou moeten besluiten de bal zo snel mogelijk naar voren te trappen. Nee, het heeft geen zin meer. Voorbij, 3-3. PSV had uh, voor die drie goals, zeg maar even voor het gemak, 20-25 mogelijkheden nodig vanavond. Die vier die er toestond. Soms naar zwak verdedigen aan de tegenstander levert ook drie goals op. Zodat er een merkwaardige uitslag op de borde komt. De PSV dus gelijk speelt. 3-3. Dankjewel Bas. We gingen er heel even uit in de voorbeschouwing van Ronald. voor een doelpunt tegelijk maken van PSV. We gaan weer terug naar Ronald. Hoeveel is het geworden daar? Wat is de eindstand? <laughs> nou, wat betreft de warming-up. zie je toch wel dat AZ wat makkelijker scoort dan Austria-Wien. We gaan zo beginnen om 5 over 9. In dit prachtige stadion. Het frans Stoorstadion stadion van Austria-Wien. Daar waar de ploegen zometeen het veld op zullen komen. Metalist is de koploper in deze pool met 7 punten. AZ heeft er 5. En willen dus in het spoor blijven van de Oekraïners. moet er een goed resultaat ...resultaat geboekt worden vanavond. Een meevaller voor AZ is het meespelen van Brad Holman. Hij is terug in het elftal, had een spierblessure... ...reisde wel met de ploeg mee onder het motto... ...hij is fit en we zien wel. Hij staat straks voorin bij AZ aan de linkerkant... Voorhoede gevormd door Berens Eltidor en Holman. Achterin ontbreekt Mooijzander vanwege een schorsing. Zijn vervanger is in dit geval viergever... ...en Etienne Rijnen is als rechtsachter blijven staan. Als vervanger natuurlijk van de langdurig geblesseerde Dirk Marcellus... Bij tegenstander... Austria Wien, Nasser Barassit. De jongeling ooit van NEC en Arsenal. Half jaar bij Vitesse en succesvol in Oostenrijk. Hij is straks de diepe spits. En wat opvalt bij Austria Wien? Heinz Liedner is de doelman. 21 jaar. Na veel discussie in de Oostenrijkse pers... heeft deze jongeling de voorkeur gekregen vanavond in de wedstrijd tegen AZ... die om 5 over 9 begint. Een andere wedstrijd in groep C... waar PSV dus gelijk speelde tegen Hapoel Tel Aviv... is. 3-1 geworden, Legia Warschau tegen Rapid Boekarest. Dus wat dat betreft uh, geen enkel probleem voor de Eindhovenaar. We gaan uh, eens even kijken in, uh, in Enschede, bij Twente Odense. Daar zit die Houtkamp, uh, gezellige muziek hoor ik. Altijd Jack hier, dat weet je. Het is hier gezellig. Het is niet uh, helemaal vol, maar toch wel aardig weer gevuld. De wedstrijd gaat ook uh, hier over een minuut of tien beginnen tegen Odense. Ja, uit al met 4-1 gewonnen. Hele goede wedstrijd van FC Twente tegen de nummer 7 van uh, Denemarken. Ja, 14 punten achter FC Kopenhagen. Uh, dat moet eigenlijk een zijn. Uh... Uh, maar ja, je weet het nooit, je zag het met de PSV. In ieder geval staat Twente 4-3-3. Met uh, terug in de basis Peter Wiskorov. En uh, Land staat op het middenval met Chatley en Brama En dan voorin Ola John aan de linkerkant. bij Rami aan de rechterkant. En De Jong, uh, want Janko is geblesseerd. Staat in de spits. En dat uh, moet er wel een goed gevoel geven vooraf. Ik denk uh, dat Twente gewoon een goede wedstrijd op de mat gaat leggen. En uh, vanavond gewoon zeker wordt van overwinter. Dat zou knap zijn na Ajax dit avond. Als ook Twente nu al... Zeker zou zijn van uh, Europa League voetbal na de winter. Misschien eigenlijk zelfs nog wel meer dan dat. Maar Twente gaan we opletten. Twente Odense begint dus ook om vijf over negen. Hij staat onder leiding van een uh, jonge Roemeen van 31 jaar, de heer Hategan. Nog heel even over Wispelhoff, afgelopen zondag stond hij er niet in, nu weer wel, is dat een goed makertje of is het gewoon één keer geweest in Bengtomst? Ik denk uh, één keer, Jack, je hebt, uh, jullie hebben het er zelf ook uitgebreid over gehad, een nogal aanvallend FC Twente tegen PSV. Uh, nu gewoon 4-3-3, gewoon wel aanvallend spelend door met Rosales als uh, opkomende back bijvoorbeeld. En uh, ja, aan de andere kant heb je natuurlijk Tien Daly. maar die zal gewoon wat uh, achterin blijven hangen. Uh, hij speelt aanvallend, als je ziet dat Shatley en uh, Lanza op het middenveld staan. Die als aanvallende middenvelder, John. Natuurlijk, een hele snelle spits. En uh, bij Rami ook een hele snelle spits. En die moeten dan de Jong gaan uh, bedienen. Uh, maar wiskrock zoals het hoort, naast die andere Nederlander, Douglas, in goed, de Danny. verdediging. We horen jou zo, want uh, we gaan naar uh, Sterren Nieuws. We zijn er direct na negen. Op één. Ik kreeg een envelop toegeschoven met uh, 75 gulden. Ik weet dat nog goed? Dat heb ik toen aangenomen. Dat was niet handig.